Er staan nog altijd files met meer dan een kwartier vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Muiden-Oost, 11 kilometer. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein-Zuid, 17 kilometer. De oorzaak is een kapotte afrachtauto, de rechterrijstrook rijstrook is afgesloten. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 12 kilometer. A7 van Horen naar Zandam. Bij Weidewormer, 11 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen. voorknopend Battenverdorp, 9 kilometer. A12, vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Harmelen, 18 kilometer. En op de A12, vanuit Arnhem naar Utrecht. Na een ongeluk bij Maarsbergen, 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Apeldoorn. Na 15, Nijmegen richting Gorkum. Bij Tiel West, 9 kilometer. A27 vanuit Gorkem naar Utrecht voor knooppunt Lunette 9 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij knooppunt Lunette 18 kilometer. Na een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 9 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de N236 Hilversum richting Weesp bij Driemond 3 kilometer...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 I have no idea what or where I am. Something good comes with the bad A song's never just sad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 Goed, tot zover over even uh, de nieuws. Even kijken. Ajax wisselt. Lasse Sjöner verlaat geblesseerd het veld. Victor Fischer is zijn vervanger. En uh, het is rust in Friesland. Kambuur leidt met 2-0 tegen FC Groningen. Hey, hey, hey, hey, hey. Goed, tot zo over de sport. Het is uh, 11 voor half vier. Zometeen rond half vier. Chris Gaals erover culinair rondjes antwoord. Maar eerst uit 1994 zijn dit de heren van 1142 met Forever Now.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 Niet weten welke wijn je bij het gerechtje, dan kan je hem altijd bellen. Dus in dat opzicht heb ik hem een aantal geadviseerd. Maar het zijn de wijnen die ze normaal uh, ook schenken. Oké. Okay. Even de acht die, die meedoen, uh, ik weet niet of je ze uit, uit je hoofd kent, maar uh, anders help ja, je het wel. Oh, je kent ze zeker. uit je hoofd, oké. Okay. Ja, Siso Lounge. Ja. Onderbouwers. Uh, Spijslokaal De Meester, de Zeestraat, Philoxenia. Uh, Brasserie Zin en Neuf in de En Dan hebben we Krancafé XL. Kerkplein, of... Uh, het, ja. Ja. Kerkstraat, Kerkplein, ja. Kerkstraat, ja. ja. Uh, het Zand, de Kerkstraat en, en Vloed. Uh, die zitten aan bij het Amsterdam Beach Hotel. Ja. Uh, tegenover het casino, ja. Allemaal uh, verschillende soorten restaurants. Uh, voor ja. elk, wat, elk wat wils. Van Japans, Grieks tot aan, uh, nou, noem het even de Nederlandse keuken. Ja, inderdaad. En ze serveren allemaal... Uh,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 uh, gasten in één keer uh, bevatten. Mm -hmm. Dus 8 keer 30, dus 240 is het maximum. Ja, Bart, dat, uh, ik hoop dat je dat redt. Laat ik zomer stellen. Ja. Daar ga ik wel vanuit. We hebben hiervoor al een klein uh, pogingje toe gedaan om uh, hier uh, weer uh, aandacht aan te schenken, Christie. Ja. ja, hartstikke fijn. Ja, graag gedaan. Hé, hey, bedankt. En uh, mensen kunnen dus uh, kaarten bij de deelnemende restaurants halen: Ziso Sushi Lounge, Spijslokaal De Meester, Philoxenia... Brasserie Restaurant Nuff, Grand Café, Restaurant XL, Restaurant Het Zand of Restaurant Apple Of bij jou, uh, dat is uh, wijnaanzee.net. Uh, wijn wijn ja. Ja, en kaarsjes kosten 49,50. Dan heb je dus acht hapjes en acht drankjes voor. Dus nou, dat is geen geld. Nee, dat vind ik ook. En daar heb je een hele leuke dag voor. Dan heb je een hele te... leuke ja, middag. Lekker. Ja, je start om twaalf uur. En tegen een uur of vijf heb je het hele rondje gelopen. Oké. Okay. Nou, Christy, bedankt. En veel plezier volgende week. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Goed, dag. dat was Christy. En wij gaan verder met muziek met The Church Under the Milky Way.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 In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Let's move and get, and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Silver the dawn, let's move and get, and get it on. We got this king says to ourselves. Charlie Puth en McEntrainer met uh, Marvin Gaye... de nummer 6 uit Europa van afgelopen vrijdag met uh, Maurice... Mulder. En daarvoor de Church met Under the Milky Way. Tweede helft in de Kuip uh, is begonnen. De Ajax is de aangeslagen Bazoer Vervangen door Milik. En Klaassen is in linie teruggezakt naar de plek van Bazoer. En Milik heeft plaatsgenomen in de spits. Tussenstand. Feyenoord-Ajax is 1-0. Wel een doelpunt in de tweede helft uh, in Leeuwarden. Want FC Groningen doet na een kansloze eerste helft iets terug tegen Kambuur. Kappelhof maakt 2-1. Bij het uh, voorbereiden van dit programma komt uh, ja,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 De regisseur is trouwens van toneelgroep Amsterdam, Ivo van Hoven. Hij regisseert de musical met muziek van Bowie. De musical die gaat half december in New York in première. Nou heb je weer helemaal op de hoogte van de allerlaatste Bowie-nieuws. Elf voor vier, we hebben de nummer 1 uit Europa. Dit is Adele met Hello. Hello, it's me.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 But who's to blame, I remember